All right.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 ...de uh, Revolutionary... ...van Frédéric Chopin. En de pianist... ...die het uh, voor u gaat uitvoeren... ...dat is Murray Pirahia...